Dit is Helene Ekker met het NOS-journaal. Opnieuw is vanochtend een conducteur mishandeld. Op station Apkoude ontstond rond 6 uur vanochtend een worsteling tussen vier jongens en een conducteur. Nadat nou, bleek dat de jongens niet ingecheckt waren. De jongens zijn weggerend. De politie heeft naar ze gezocht met een helikopter en speurhonden. Maar ze zijn niet gevonden. Met de conducteur gaat het naar omstandigheden goed. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. In Den Haag is het onrustig bij een demonstratie van de extreemrechtse politieke partij Nederlandse Volksunie. Linkse tegendemonstranten van de antifascistische actie verstoorden de betoging van de NVU. Zeker zes leden van de AVA zijn gearresteerd. Aan de demonstratie van de NVU doen zo'n vijftig mensen mee. Ook een groepje extreemrechtse sympathisanten uit Vlaanderen heeft zich aangesloten. In Iran mogen vrouwen weer naar sportwedstrijden van mannen. Dat heeft de opperste veiligheidsraad bekendgemaakt. In eerste instantie kunnen de vrouwen weer naar volleybalwedstrijden... en waarschijnlijk later ook naar voetbal. Het zou voor het eerst in 35 jaar zijn dat vrouwen voetbalwedstrijden... met mannelijke spelers mogen bezoeken. Al die tijd mocht het niet omdat het in strijd was... met de Iraanse interpretatie van de islam. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum, ter hoogte van Noorderloos, heeft de politie een deel van de snelweg afgesloten voor onderzoek van de explosieve opruimingsdienst EOD. Volgens de politie is er een auto gevonden met verdachte spullen op de achterbank, mogelijk explosieven die bedoeld waren voor het plegen van een plofkraak. Er staan inmiddels lange files in beide richtingen. Dan nog het weer. Op veel plaatsen schijnt de zon. Het is ongeveer 8 graden. Vanavond en vannacht wordt het iets onder nul. Morgen is er weer af en toe zon. En vrijwel overal droog. Het wordt dan een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. De sjombakker van de ANWB. Er staan files op de A1 richting Amsterdam tussen Gooimeer in Diemen 7 kilometer. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos 8 kilometer. De rijbaan is nog altijd afgesloten in verband met een politieonderzoek. Verkeer richting Gorkum kan beter omrijden via Geldermalsen over de A2 en de A15. Tot zover de verkeersinformatie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 Na drie uur welkom terug bij Soft op Zaterdag bij CfM. Je hoorde de source en Candy Staten en you Cut the love. De Paasrace's. Ja, we schakelen Radio. live over naar het Park naar Willem van Dezen. Inderdaad voor de Paasrace's. Nogmaals, goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag. Uh, Circuit Park Zandvoort. In Nederland weer droog. Net hadden we wat spetjes. Uh, nou, die spetjes uh, zorgden niet echt uh, voor het spectaculaire gedeelte uh, dat de baan zijkant werd. Gelukkig maar. We zijn nu bezig met de battle, uh, race.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 Jawel. Het is altijd spectaculair om te zien uh, natuurlijk. Trucks uh, ja, die uh, gemaximaliseerd zijn op een uh, snelheid van 160 uh, kilometer. Maar daar zitten ze snel uh, op op het rechte eind hoor. En, uh, ja, dat is toch wat uh, zo'n truck die met zo'n snelheid voorbij komt en dan uh, richting Tarzanbocht gaat.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 deze car hebben zijn pace druk...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 De eerste twee die ik noemde, daar ging vorig jaar het kampioenschap ook uh, tussen, tussen Niels Langveld en uh, Sebastian Blekemolen. Uiteindelijk, ja, niet op het circuit, maar achter de groene tafel is maanden na het seizoen de kampioen uh, bekend geworden. En dat is uh, uiteindelijk toch uh, Sebastian Bleemolen geworden. En, ja. Dit jaar beginnen we weer opnieuw en het zal zeker weer tussen één van die twee gaan. En misschien dat Melvin de Groot daar ook nog een rol in kan spelen in de kampioenschap.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 Ja, die uh, heb ik nog niet op papier hier, maar uh, dat is zo. Je rijdt de kwalificatie, uh, de snelste ronde van je ja, die telt voor uh, race 1. En de of één naar snelste ronde die telt voor uh, race 2. Ik weet wel uh, dat voor race 2 Melvin uh, de Groot dan ook uh, zou komen. Verder uh, uitslag heb ik nog niet hier uh, gezien. <lacht>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 Lekker meedoen bij CFM met deze serie van James Bond. de Bonfire Hearts. Dit weekend ruime aandacht voor de paasraces. De paasraces. Race Radio. Willem van deze is op circuit en straks horen we meer van hem over de races. Maar eerst Eddie Golding. of fear Ik hoorde het juist van collega Sander, het is echt een geweldige film hoor. Die moet je gaan zien, Fifty Shades of Grey. Hij is er zelf geweest en helemaal onder de indruk. Door de Eddie Golding en Love Me Like You Do, de themamuziek uit die film. Het is tien minuten voor half vier geworden, nogmaals goedemiddag en welkom bij Sanford op zaterdag. En we hebben weer een gast. We, ja, we hebben een gast. Danny Koper, welkom in de uitzending. Dankjewel.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 Wat, uh, uh, ik heb die Vriendinendag nu voor de tweede keer. Uh, hoe is die eerste keer verlopen? Heb je daar, uh, concreet, heb je daar nieuwe leden uh, door gekregen? Ja, we hebben wel een aantal nieuwe leden gekregen. Bij ons is het ook natuurlijk aftasten of iets aanslaat. En, ja. uh, we merkten wel dat de, de opkomst best wel hoog was. Uh, ja, we hebben dat met ondersteuning vanuit de KNVB gedaan. Uh, ook nu weer hebben uh, we ondersteuning vanuit de KNVB en Telstar.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 Oké, okay, uh, de, de capaciteit. De, uh, hebben jullie genoeg capaciteit om dat eventueel allemaal op te vangen? Ja, velden hebben wij inderdaad gewoon genoeg. Ja, oké. Okay. Ja. Hebben jullie ook kunstgrasvelden? Ja, ja, we hebben we één kunstgrasveld. Hoe bevalt dat, voetbal op kunstgras? Het is anders. Ja, ja het is anders. Uh, en... De een die, die vindt het prettig en de ander vindt het wat minder prettig. Ja, dat is altijd verschillen. Ja, je, je, je hoort dus vaak blessuregevoelig, uh, enkels, uh, brandpapieren. Brand, uh,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 Uh, afstandmeter, uh, snelheidsmeter zeg maar, hoe hard je kan schieten en allerlei soorten uh, ja, oefeningen worden uitgezet oké, okay, dus, dus, dus allerlei dus, uh, verschillende disciplines die bij voetbal aan de orde komen ja, die, die heb je als het ware doorgeknipt en, en, zodat je elk uh, onderdeel van het voetbalspel dat je daarmee in aanraking komt ja, dat klopt, en de, de bedoeling is zeg maar dat de, de meiden die van Telstra komen en die gaan die oefeningen helpen en ja. die meiden daarbij assisteren.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 Ik had niet. Nee, we nee. het nee. nee. Nog, Nog, niet zet zo ver weg. Oh, Excuus. Uh, JC, Kijk. Ja, nou komt hij beter, nou, beter door. Ja, dan ja, ja, ja. komt hij beter door. Ja, dan komt zoiets. Goed, 12 april voor de tweede keer vriendinnendag bij SV ja. Zandvoort. Doelstelling is duidelijk: uh, meer, meer meisjes, zeker dames, enthousiasmeren voor het vrouwenvoetbal. Ja. En daardoor hopelijk ook de doorstroming vanuit B1 naar een hogere klasse of naar een oudere klasse uh, te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 Bedankt voor je komst, Danny. Heel graag en, uh, Als ik eerst weer wat is, schroom niet. Je weet nu waar we zitten. Helemaal goed, gaan we doen. Dankjewel. Okay. wel, Danny, voor de komst naar de studio aan de Tolweg 10A. Nou, zometeen uh, na twee platen dan krijg je de evenementenagenda. Een vacation in a land. Onkel Sam does the best Het is wel groot, hè, onze studio. Net zat je heel ver weg, hobbit ja. Heel ver weg. Maar gelukkig heb je je eigen plek weer uh, ingenomen. Door de police en every breath you take. Daar is de vier overal vier geworden. Zo'n gaan doen. We gaan het ja. doen. We gaan ervoor zitten. Goed, geef. het. De evenementagenda, daar komt hij aan met hobbit Vos. Allereerst luisteraars, natuurlijk twee tentoonstellingen... in het Zandvoortsmuseum aan de Zwaluwestraat nummertje 1.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 Met de Jazz Connections uh, in Talassa en meer informatie over dit evenement kunt u terugvinden op www.talassa18.nl www.talassa18.nl en op 12 april dan is het weer tijd voor de Open Asieldagen de jaarlijkse Open Dag van Thuis Kennemerland komt er weer aan.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 Dat allemaal op 12 april vanaf 3 uur bij Club Notiek te Zandvoort. De zondagmiddagborrel met pumpen, piano's. Tot zover. En zo was je weer 6 minuten verder, Albert-Jan. En 1 weekje verder. Eh, klopt. Eh, je krijgt wel zin in Zandvoort. Voldoende activiteiten de komende dagen. Nou, heb ik ondertussen even nagedacht over de volgende plaat die we gaan draaien. Zo dadelijk trouwens een verzoekplaat. Maar er is nog even deze, want die vind ik zo enorm lekker. in en een uh, aantal dagen geleden hoorde ik hem op de radio loskomen. Gaan we ook draaien. De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 Ja, het circuit uh, waar we de finish inmiddels gehad hebben van die uh, trucker race. gewonnen door uh, Kees sandberg met de tweede plaats Erwin uh, Klein-Nagelvoort en derde is dat voor uh, Heinz Werner Lenz. Hé, hey, die sandberg is dat, uh, sandberg, is dat uh, familie van, of niet? Nee, dit, deze is met een Z. Oh, oké, oké. Maar jij op de hoogte is uh, waarschijnlijk met een S. Met een S, klopt. Is dat zo'n berg van, van die trucks die je wel ziet rijden met een Z? Ja. Ja, ja. ja, kijk. Ja, ja toch oplettend uh, aanwezig als je op de weg bent. Uh. <laughs> ja, en uh, we gaan nu uh, zo dadelijk beginnen met deze uh, ja, een van de supercar uh, channels van de.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 Uh, Type van der A met een BMW M3. We zien ook nog een herintreder hier eigenlijk iemand die uh, heel veel gereisd heeft uh, in Clio's uh, en Megane's... en Alfa Romeo en dergelijke. Wij jou ook wel bekend Sandra van Sloten. Die uh, zien we ook weer op de baan uh, nu in de Dutch uh, Supercar uh, Challenge. Dat doet ze samen met uh, van Robert van der Berg. en die rijdt in een uh, BMW 132i. En die gaan we starten in, uh, op een dertiende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 Leuk vinden om te reizen, de centen ervoor hebben en ook vaak wat langere races, zoals 20 minuten of 12 rondjes. Over het algemeen zijn dit de races van een uur en dan twee in een weekend. Dus dan kom je best wel aan je trekken als dus het je hobby is om lekker over het circuit te reizen. Oké, okay, deze, deze race stond gepland om, om tien over drie aan te vangen, maar er zit dus toch wat, wel wat vertraging. Weet je waardoor die vertraging is opgelopen?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 dat ze nog een rondje achter de car gaan... Uh, voordat ze van start gaan naar uh, die dit uh, supercar-challenge. Uh, ja, dat is toch wel een leuk uh, veld en leuke auto's. En ook uh, ertussen uh, uh, die weten hoe ze moeten sturen met zo'n auto. Oké, okay. da dankjewel Willem voor uh, dit moment. En zo meteen in het uh, volgende uur van uh, dit programma... daar komen we weer bij uh, terug. Willem van deze vanaf het Park, Zandvoorts. En deze gaan we voor Luc draaien. Hij vroeg hem aan via de uh, site van CFM. Lady Altibellum, and need you now. Een mooie keuze van Lucrum, de link je in Antebellum en uh, Need You Now. Ja, we schakelen even live over uh, naar de redacteur uh, tegenover mij, uh, Albert joan Vos. Ja, je zit allerlei dingen uit te zoeken. Waar, waar ben je mee bezig op dit moment? Ik ben nu aan het zeilen. Aan het zeilen? <laughs> ja, zeker. Oh, oh, oh, daar hebben we het uh, over de heren van uh, van Brunel waarschijnlijk. Ja, over de Volvo Ocean Race, de zeilrace rond de wereld. En ze hebben, afgelopen week hebben ze Kaap Kaaphoorn uh, uh, gerond. En uh, nou, het is daar altijd uh, spooky wat het weer betreft. Dus dat ging uh, allemaal heel erg snel. En uh, wat dat betreft, uh, ja, ze hebben toch de, wat problemen, uh, de, de Brunelboot. Want uh, het grootzeil uh, kunnen ze eigenlijk niet meer gebruiken. Waardoor ze de snelheid missen. En uh, ze zijn nu in het laatste stukje. Uh, ze maken zich nu op voor de laatste uh, ja, aanval, uh, om het zomaar te zeggen, op het plaatsje Itaja in Brazilië.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 Heb je het nieuws gehoord van de week? Ja, ik moest toch wel even een traantje laten gaan, hoor. Hij gaat ermee stoppen. Je weet het wel, waarschijnlijk... So ja, Sander, Ou -ou. Sander, Sander weet het wel. Is dat het mobiele ja. netwerk? Ja, dat mobiele netwerk. Dat was uh, speciaal opgericht uh, voor uh, jongeren. En als je uh, jongeren moest, je gewoon een Hai-abonnement hebben. Anders was je niet... Cool. <lacht> weet je wel? CQ-vet. <lacht> ja, nou ja, hij, <lacht> gaat -cool. er, hij gaat er dus mee stoppen. KPN die, die trekt de stekker uit Hai... en dan gaan ze met een raket uh, gaan ze, gaan ze de lucht in. En dan is de Bye Bye Hai...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 Dat was hem. Het is vrijdag en we komen samen. Ja, een plaatje wat ik eigenlijk op vrijdag had moeten draaien. Maar ja, dan zitten er andere collega's hè, op zender, uh, uh, zullen we zeggen, Albert-Jan. We ja. hebben bijvoorbeeld uh, de Euro Breakdown op uh, vrijdagmiddag tussen drie en vijf. Met uh, een van de heren die op dit moment in de studio van uh, CFM aanwezig is. Goedemiddag, Sander. Goedemiddag. Dag, uh, Sander. Fijn dat je daarbij bent. En uh, ja, hij presenteert uh, samen met uh, Morris Mulder de Euro Breakdown. Elke vrijdagmiddag gooi je hem tussen 3 en 5 met daarin de 40 beste platen van Europa. Wij gaan ondertussen op uh, naar het uh, nieuws en uh, weer uh, van. Uh, ja, uh, gaat gaat weer beginnen, hè, dat plaatje. Op naar het nieuws en weer uh, van 4 uh, uur. En dan zijn we zo dadelijk uh, nog 1 uur lang bij je uh, terug met de vaste items. En we gaan ook nog even bij de Passion stilstaan. Afgelopen donderdag werd hij uitgezonden vanuit Enschede En het was weer een spektakel om. Dat in het volgende uur, de derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Graag tot zo!